Wie weet, komen er nog meer mensen bij, je weet maar nooit. Maar we beginnen eerst even met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En, uh, ja, we beginnen met de Marwane-index. Die nou toch voor mijn neus staan. Die staat op dit moment op uh, 284.04. Ja, ja, dat is uh, weer ietsje gezakt. Um, ja, hoe doet de olie en het goud het? olie is een beetje aan het dalen, 5623, tot 23, maar ja, blijft nog steeds uh, redelijk hoog staan. Hm. Ik heb nog steeds een beetje de vraag wat er met die, wat die nieuwe shale oil uh, gaat gebeuren. Die, uh, dat is wel opeens een hele berg olie uit de VS komt, maar het is ook allemaal weer snel op. Ja. Um, goud is 1288, 30, dus die is terug weer terug onder de 1300 gezakt. Oké. Okay. Ja. Ja, dan hebben de bitcoin. Die, is, uh, ja, die heeft een kleine onverwachte wending gemaakt. Uh, je hoorde op uh, Twitter uh, veel analisten al zeggen, ja, nu gaat hij uh, echt uh, naar beneden. Maar onverwacht ging die weer naar boven. Hij zat weer in zo'n triangle, hè? Dus uh, dan uh, aan het einde van de triangle is het of naar boven of naar beneden. In dit geval was het uh, ja, onverwacht toch naar boven. Hij zat hem precies te zijn op uh, 3453 uh, euro'tjes. Ja, goed, ja, nou ja, uh, dan gaan we naar de uh, staatsschuldmeter. Ja, die zat er nog steeds op 402 miljard uh, in het rood. Ja, een beetje hetzelfde als vorige week. Goed, nou ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten. We beginnen met uh, een berichtje uit de zorg. Uh, nou, nee, ik zeg dat verkeerd. We beginnen met een uh, ja, po politieke propaganda, zal ik het maar noemen. Over de uh, zorg. Over de zorg, ja. Een uh, CDA die uh, ja, ja, op SP-stemmers uh, mix. Marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Dat is een beetje een. Uh, dat zou uit de sp volgertje uh, kunnen komen, hè? Ja, het zijn die standaard termen die ze altijd gebruiken om. Uh, uh, het is doorgeslagen. Er staat ook tussen quotejes hier. Ja. Maar dan moet je, oh ja, het zijn veel te ver doorgeslagen. moeten mensen dan denken. En ook uh, het heilige huisje van keuzevrijheid voor patiënten. Dus, uh, het ene een en al demago demagogie uh, retoriek. Er zit geen argument in. Het in zijn ogen absolute recht om de eigen zorgverlener te kiezen... ...maakt de organisatie van de zorg voor ja. de jong duur en lastig. De absolute ook weer tussen quotejes. Uh, ja. Dit is een ongezende cocktail. De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Dus kennelijk is dat tegenstrijdig volgens de markt en samenwerking. Anders houden we het niet vol. Samenwerking gaat niet vanzelf. Dat is ook mensen die, ja, kennelijk zijn tegenstanders, die die in zijn hoofd fantaseren. Daarbij die, die denken dat de samenwerking vanzelf gaat. Nou, en een ongezonde situaties, doorgeschoten marktwerking en het roer moet om. Dus de grote roerhanger het CDA, die wil het roer omgooien. Hij, hij moet in ieder geval aan het roer staan. Ja, het is wel opvallend dat die, ehm, um, zegt van, uh, I hij up op SP, SP-achterban. Uh, maar bij SP, je kunt zeggen wat oh, je wil, maar die hebben wel een soort visie. <laughs> en, maar hier klinkt het niet deze visie een uit. Dit, dit is meer een soort van, uh, dadaïstisch gedicht aan random opmerkingen, waar af en toe het woord zorg voorkomt. Maar, als, als ik dit cliënt voorhoud, het is gewoon een horror scenario. Want dan zeg ik gewoon van, oké, okay, cliënt, jij, eh, uh, je eigenlijk bedoeld dat jij niks meer voor het zeggen hebt. Want uh, dat wordt ons allemaal een beetje te gek. Ja. Echt, zeg maar. Het, het, hij appelleert dus ook niet aan een soort van emotie. Dus ik snap ook niet helemaal wat hij nou... Uh, wat eigenlijk van de bedoeling is. De uh, verkie verkiezingstijd, hè? Ja, maar met verkiezing zou je toch proberen dan om, om die mensen voor je te winnen. Maar als je tegen een cliënt gaat zeggen van... Nou, oh, het is echt niet de bedoeling dat jij bepaalt uh, wat er met jou gebeurt. Dat is eigenlijk best wel een, een, een, een trap midden in het gezicht. Dus, ja. Uh, dat, dat verbaast mij ook wel een klein beetje aan dit bereid. Ja, hij had het, hij had, ik denk dat dat ene zinnetje er niet bij had, uh, had, hij, had er niet bij moeten zeggen. Uh, het absolute recht van de, om de eigen zorgverlener te kiezen, dat maakt het uh, on, onwerkbaar. Daarmee, daarmee ja, denk je, ja, je eigenlijk de, de consument een beetje angst aan. Dat, uh, uh, okay. voor, z, voor zijn alternatief. Want die denkt dan van, ja, dan, krijg, dan moet ik straks met die ene maloot van een dokter uh, die niemand wil hebben in zee, omdat hij uh, mijn keuzevrijheid wegneemt. Ja, hij zal natuurlijk wel een beetje doelen op het hele gebeuren van um, dat je, je begeleiders en zo zelf kan uitkiezen via PGB-constructies, wat dan nog een soort van liberale uh, troep was. En uh, waar, nou ja, er is best wel veel gebeurd. Maar ja, die mensen die, die worden hier allemaal niet vrolijk van. Als ze dit, uh, heel fascinerend, ik denk niet eens dat hij dat, dat hier eigenlijk kiezers mee gaat winnen ook, hoor ja het maakt verder ja. ook allemaal geen sier uit, want dan gaan die kiezers naar een andere sekke partij toe. Mm -hmm. maar, ja. maar hij noemt natuurlijk wel ongezonde situaties, hij had ook nog Amerikaanse toestanden erbij kunnen zetten natuurlijk. Ja, ja. Doorgezocht marktwerking, eh, minder markt en meer samenwerking nodig. Ja, hij zegt tenminste niet dat de zorg heeft minder markt en meer dwang nodig heeft, <laughs> of meer, meer uh, bureaucratie. Uh, Ruben, jij werkt in de zorg, hè? maar merk je iets van marktwerking daar? Nou, ik zit me net achter te vragen wat hij bedoelt met marktwerking. Want het zit grofweg zo in elkaar van je hebt een zorgsector waar enorm veel wetten voor geschreven zijn. Dus zwaar gereguleerd. En, en naast die regulatie zijn er nog allerlei dingen die eigenlijk geen wetten zijn, maar manieren hoe je je hoort te gedragen in Nederland of zo. Waar mensen dus ook heel netjes zich naar voegen. En dat bij elkaar geeft richting aan de zorg. En uh, binnen, binnen dat kader mag je dus je zorgbedrijfje beginnen, zeg maar. Dus dat zou je dan een markt mogen noemen. Maar het is dan zo beperkt dat het, ja, ik zie weinig echte concurrentie eigenlijk. En ik zie daar uh, direct ook de, in, de negatieve invloed van op, op mijn werk. Ja, dat er heel veel kwaliteit eigenlijk Hoger zou kunnen zijn als, als, door als door concurrentie mensen elkaar aanscherpen. Zeg maar. ja. Er is veel, heel veel irrationaliteit in, in, in bestuursvormen. En dat is echt, daar gaat, daar gaat enorm veel geld naartoe. En uh, daar uh, ja, er komt best wel veel uh, ellende vandaan. Ook al hebben er ook veel mensen, best wel hele goede intenties. Er gebeuren hele leuke dingen. Maar is dat toch wel echt uh, ja, het niveau van de zorg zou hoger kunnen zijn als, uh, als er echt. Als als een marktwerking zou zijn. In de zin van dat dat mensen dus inderdaad een beetje een wedstrijdje met elkaar gaan. Dan zou ik u beter kunnen zeggen doorgeschoten bestuurslagen. <lacht> ja, dat, dat zit dichter bij de realiteit. Ja. Ja. Uh, uh, uh. Ik, want waar zit eigenlijk nu het concurrentiewedstrijdje? Dat zit hem in van als je bijvoorbeeld een stichting hebt. Waar je dus probeert een beetje uh, zorg te plenen en daar wat centen mee te maken. Dan moet je proberen om eerst een paar hele zware... Cliënten met zware indicaties binnen te slepen, want die hebben een rugzak met een heleboel geld. En dan kun je dat geld, die ga je dan niet gebruiken voor die cliënt... maar die gebruik je dan om de infrastructuur of, het, of het, uh, om je complete organisatie eigenlijk... op een bepaald niveau te brengen. Dus het is eigenlijk een soort investering. En dan kun je de die cliënten die minder geld meenemen... die kun je daarin meenemen om een beetje body aan je organisatie te geven. Dus dat is een hele valse prikkel eigenlijk. Dat heeft helemaal niks te maken met een gezonde concurrentie. Dat is meer ook eigenlijk uh, ja, uh, ga in bepaalde kringen rondhangen... Uh, en doe een wedstrijdje over de ruggen van je cliënten. En nee, dat, zit, dat speelt eigenlijk in de bovenlaag van de organisaties. Het lijkt meer dat hij ook mikt op de. Hij, hij appelleert aan, aan kosten ook. Want hij zegt hier in zijn ogen absoluut recht om de eigen zorgverlener te kiezen, maakt de organisatie van de zorg volgens de jongen duur en lastig. Dus ja, hij wil kosten besparen of zo. Daar lijkt het een beetje op. Ja, daar ga je geen stem mee mee winnen over het algemeen. Ja, en daar zit ook iets heel raars aan, want uh, ik denk dat hij ook daarmee het weer heeft over al die bureautjes die best wel veel geld hebben verdiend aan de PGB's. Maar daar zijn al uh, afgelopen tijd al, al regels over aangenomen dat je met een maximum wat je per uur mag vragen en zo, dat is enorm in snijden. Dus uh, wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt, ja misschien dat hij dat niet helemaal letterlijk durft zeggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van. Uh, Oké, okay, dat, dat, dat zijn een beetje geld dat er nu nog aan uitgegeven wordt. Dat moet dan nog meer halveren en dat sporkt de hele boel in. Of zo. Dus dat zal hij ook moeilijk kunnen vertogen. Maar daar lijkt het dan een beetje op. Dus ik weet niet helemaal wat hij bedoelt eigenlijk. Ja, en ja. dit is dan nog raar. De uitspraken van zorgminister De Jonge zijn politiek saillant, Omdat zijn CDA meermaals heeft deelgenomen aan kabinetten. Die de marktwerking in de zorg juist hebben voor Momenteel <lacht> <lacht> zitten partijen, de coalitie met twee liberale partijen. Vooral de VVD zijn grote voorstander van een vrije zorgmarkt. Ja, het, ja, maar dat ja. zeggen ze natuurlijk altijd. Het is altijd hetzelfde. Uh, ze, al gaande naar een totale uh, fascistische staat, dat zullen ze zeggen: ja, de vrije marktwerking is doorgeslagen. Ze denken door, bij veel vrije marktwerking. Uh, dat moeten we wel eens terugslaan in de neoliberale denken. En, uh, ja, de, uh, het, er komt steeds meer. Ook met die banken deed ze dat natuurlijk ook. Ik kregen een enorme financiële crisis. En ze zeiden, ja, dat is ook veel te veel deregulering. Dat was de oorzaak ervan. We moeten meer regulering hebben. Maar als je naar de feiten kijkt, was er alleen maar meer regulering gekomen. Maar het, de, het verhaal gaat altijd dat het kwam door deregulering. Dat blijft gewoon altijd de boeman. Dus altijd is de oplossing meer macht in minder handen. Een verbazingwekkend verhaaltje eigenlijk. Ook als je denkt van wat is de, C de gemiddelde CDA? Het is volgens mij economisch rechts. Maar heeft wel, uh, zeg maar, uh, al, al, de, de christelijke hoed heeft wel best wel veel met de zorg. Dus dan verwacht je ook dit verhaal niet. Ja, en ik vind het heel vreemd eigenlijk. Maar ja. Ik denk dat gewoon volgens mij, zometeen als de provinciale verkiezingen voorbij zijn en dan heb je nog die EU-verkiezing. Als dat voorbij is, dan heeft hij gewoon weer een hele andere mening. Het ja. zal me niet verbazen. Ah, hij staat wel mooi op de foto ook hoor. Ja, dat kun je dan natuurlijk bij zo'n vrijheid radio dan helemaal niet meekijken met radio. Maar een mooi glimmend pak. Dus dat is je ook... kan, je kan op de website kan je op de link klikken naar ja. dit artikel. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dan gaan we van de minister gaan we even naar de burgemeester. Uh, ja. Deze burgemeester is de burgemeester van Heerlen of eigenlijk de ex-burgemeester. Die, die keert niet meer terug na een uh, gelekte sollicitatie. En hij had zichzelf een beetje in de voet geschoten. Want hij had namelijk de, ze hadden de speaker in de hal aan laten staan. En binnen was een besloten vergadering. Het had eigenlijk niet mogen lekken. Maar hij heeft verlof genomen, geloof ik, omdat hij voor zijn zieke kind moest zorgen. Uh, een jaar lang. En hij heeft dus in de tussentijd gesolliciteerd als burgemeester voor kerkraden. En dat had ja, niet mogen lekken. Mm. Ja, ja. ja mag je niet solliciteren tijdens ziekteverlof of zo? Uh, ja, kon geen burgemeester van uh, van Heerle zijn, omdat hij uh, ja, voor, voor zijn zieke kind uh, moest zorgen. Maar dan kan hij dat wel in Kerkrade zijn, schijnbaar. Maar dan misschien juist ook als, dat, als die ziekte voorbij is of... Daar weet ik de fijne niet van. Maar ja, het gaat in ieder geval om uh, meneer uh, Kreewinkel, Ralf Kreewinkel van de PVDA. En nou is uh, Emiel Reumer. Burgemeester in Heerle. Ja, die SP. was uh, waarnemend burgemeester tijdens mm. zijn uh, verlof. Nou ja. ja, het had niet mogen lekken, klaarbijkelijk. Maar wie heeft er dan gelekt? Is dat duidelijk ook? Ze hadden de, de speaker van in de hal alles aan laten staan. Okay. Dus mm. de mensen, mensen buiten de zaal die konden het allemaal horen. Dan zitten dan wel eens de, de mensen van de lokale omroep hangen uh, daar rond. Hè? Ik heb vroeger bij de lokale omroep ook van die raadsvergaderingen moeten bijwonen. Heel erg saai. Mm. <sweak> de speakers in de besloten vergadering stonden echt zo hard dat de bijeenkomst ook op de gang te volgen was <sweak> uh, uh, uh. ze proberen natuurlijk zo hard mogelijk te schreeuwen die politici, dat is beter dan een goed argument, dus uh, hoog volume uh, uh, uh. Uh. Ja. nou ja, goede ontwikkeling toch ja, hij zegt ook kritiek op solliciteren tijdens de ziekteverlof doen, doet hij af als onzin, de nieuwe burgemeester van Kerkrade treedt in juni aan, terwijl hij al duidelijk al een tijd duidelijk was dat Kremlin in maart, april weer aan het werk zou kunnen dus ja, dan, dan uh, zou die andere plaatsen ook pas weer gaan werken. nadat die in kerkrade aan de gang zou zijn gegaan. Dus ja, dan lijkt me gewoon een, een, een sollicitatie Ik weet niet uh, waarom er zo, uh, zo moeilijk over gedaan wordt. Ja, ja. Ja, dat, dat heb je als dus een functie uh, op een in een besloten kring vergeven wordt. in plaats van dat, er een, uh, ja, een openbaar, dat je ervoor kan stemmen. Hè? Dan, dan, dan krijg je dus een situatie dat. Uh, Tenminste, dat, dat denk ik dan. Dat je via allerlei weggetjes aan die positie moet zien te komen. En als er dan iets fout gaat, dan moet je je daar weer van, <lacht> van distancieren. En ja, als ze er gewoon voor gekozen zouden worden... ...dan is iedereen het er na een tijdje over eens dat iemand uh, die plek verdiend heeft. <lacht> en nu, uh, ja. Misschien was het bij die speakers, uh, bij die speakers te horen dat... Uh, ...oké, okay, als je uh, mijn burgemeester laat worden, dan... Uh, Krijg jij een kruispunt cadeau? Ja, dat is goed. Dat doen ze in de Oekraïne. De politieman krijgt dan een kruispunt cadeau voor de verjaardag. Oké. Okay. Mag, mag hij daar al de boetes uh, om binnen De kruispunt. <lacht> oh, de boetes mag hij dan houden, de opbrengst. Ja. Krijg jij een kruispunt cadeau? Zal borden neerzetten? <lacht> ja! Weer een overtreding. <lacht> ja, joh. Nou, ik heb nou over politie gesproken. Ja, ja voor. Dus, dit dus was een beetje naar aanleiding van uh, waar jij het vorige week over had. Uh, door de politie gebruikte hacktool voor uh, data extractie. Die is uh, ja, te vinden op, de, op ebay. Ja, dat is op zich wel een goede, een goede zaak denk ik. Want dan, moet die, uh, ja, moet die, uh, dan kan die makkelijker gedicht worden denk ik. Want het was, was een, van een Israëlisch bedrijfje. Ja, het is een Israëlisch, Israëlisch bedrijf die maakte een... Een uh, tool om de iPhone te hacken. Dat was ooit als een, was een, een telefoon gebruikt door een terrorist. En, en Apple wilde niet aan meewerken om er een backdoor in te bouwen. Zodat de politie altijd die, elke telefoon kon inzien. Want dan, dus, dan zagen zij, ja die, die backdoor die zou toch al uh, gevonden worden. En toen, toen ze dat geweigerd werd, toen ging de FBI naar dat Israëlische bedrijfje toe. Cellarbrite heet dat. En die hadden een apparaat. En daar kon je elke telefoon mee, uh, mee hacken en erin kijken. En toen zeiden ze tegen Apple, nou laten we zien, Het zit toch niet meer nodig. We hebben al een manier, andere manier gevonden om erin te breken. Maar die apparaten die worden nou dus tweedehands verkocht op eBay. Soms nog met, het, met uh, gegevens erop van de telefoons die, uh, ja, die gehackt zijn. Maar dat neemt natuurlijk ook, ik neem aan dat, dat Teams... Uh, Whitehead-hackers, zeg maar, die gaan, en, en waarschijnlijk bij Apple zelf ook, die willen ook weten hoe er ingebroken is in hun telefoons, hoe dat mogelijk is, wat de zwakke punten zijn. Oeh. En die gaan zo'n ding natuurlijk opkopen op eBay en dan kijken we hoe, hoe, dat, hoe dat in zijn gang gaat. Dus, en de cellulareheid heeft klanten inmiddels in een e-mail gewaarschuwd dat de systemen alleen door de originele koper gebruikt mogen worden en het doorverkopen of verstrekken naar een andere partij niet mag. Dat zijn natuurlijk gelijk hun intellectual property weer eigenlijk. Eigenlijk wat zij uh, hun uitvinding oh. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het op zich wel goed is. Want het maakt de veiligheid alleen maar groter. Want dit, dat, dat hele probleem was van die NSA ook. Die hadden een aantal uh, zwakke punten gevonden in computers. Waardoor ze in konden breken. En omdat de, de makers van computers en operating en zo niet, niet wisten waar die gaten zaten. Konden ze het ook niet repareren. Dat heeft Wikileaks, die heeft natuurlijk ook zo, die heeft die hele tools allemaal online gezet met, uh, hoe heet het ook weer, Volt 7 of zo heet dat, al die CIA tools en zo. Mm -hmm. En dat maakt natuurlijk gelijk dat, dat uh, ja, programmeurs al die gaten kunnen gaan dichten. Dat is alleen maar goed. Ja, ja. maar ja, we hebben ook nog een mannenquotum nodig in, uh, ja, als paardenmiddel in het onderwijs. <laughs> Ja, we hebben natuurlijk heel veel over vrouwenquota gehad, dus omdat er, er nog te weinig vrouwen zitten. Maar er is aan de andere kant ook ontdekt dat er te weinig mannen in onderwijs en, en zorg zitten, geloof ik. Ja. En het probleem gaat niet vanzelf weg. Uh, mm. Dus er moet een kwotum komen. Wat, en hoe ze dat dan willen gaan doen? Ja, ombouwen. Ja, ja, ja, ja. ja, je, ja zelf als je man in dit En dat kan je in de zorg zelf laten doen, het ombouwen. Ja. Dus die onderwijzers kunnen zo de zorg in onze te laten bouwen. En de zorg kan ze zelf ombouwen. Ja, dat is. Uh, maar dit is ook weer zo. Ja, het, je kan wel zeggen een kwotum. Maar daar verandert natuurlijk net, net iets als zeggen: van uh, oh, we hebben een probleem met armoede. We maken een minimumloon 100 euro per uur. Zo, armoede opgelost. Nee, dan heb je gewoon uh, een probleem met het vervullen van functies. En dat is ook, dat is ook mij, hiermee. Als je zegt, ja, we willen een heleboel mannen erbij hebben, maar die zijn er kennelijk niet. Ja, dan kan je wel een instellen, maar dan moet je er gewoon vrouwen gaan ontslaan, of zo. dan heb je te weinig mensen in die. Ja, er zijn al te weinig mensen in de zorg. En zeker bij opleidingen. Er worden nu gewoon kinderen eh, worden, eh, naar huis gestuurd. Er worden mensen opgezadeld met heel veel huiswerk, omdat de stomweg gewoon geen personeel is voor die kids. Dus het is te weinig. Dus het maakt dan helemaal, ja, dan zou je denken, dan is het niet de vraag van moet van, het een man of een vrouw zijn, maar je wil gewoon personeel hebben. Een mens, zeg maar. Ja. Yeah. <laughs> uh, dus wat dat betreft is het ook wel een beetje, een beetje bizar. Maar waar het probleem in de zorg vandaan komt, dat het, dat het te weinig personeel is, dat is vind ik vrij helder. Dus gewoon, um, de laatste tien jaar zijn er zulke, zulke ontstaan, Ontwikkelijke stapels regels bijgekomen, eisen die gesteld worden aan personeel. Dus is gewoon heel veel goed personeel is de laan uitgestuurd, omdat ze niet uh, voldoen aan het uh, pakketje aan uh, goede opleiding, zeg maar. Omdat dat de nieuwe, nieuwe regels zijn. En dus tegelijkertijd zeggen we, oh, we hebben heel veel mensen nodig, en, en, en dan gewoon extra regels toevoegen. Dat zijn een beetje tegen, eh, tegengestelde bewegingen. Ja. Ja. ja, dat heb ik ook in een libertair boek ook gezegd, ja, de arts, een arts die dan naar Amerika kwam, die moest op per Engels spreken. Maar er werd ook gezegd van ja, maar als je een goede arts uit Duitsland hebt, dan, dan kan je in ieder geval hem Duitse patiënten laten verzorgen, bijvoorbeeld. Dat is, dat, dat, dan heb je al, al wat. Ja, de, daar is geen enkel bezwaar tegen. Dus heel veel van die regels. Die maken, het gewoon, ja, die maken de spoeling dun. Ja. En ze hebben ja. natuurlijk ook vaak kwaliteitseisen. Hè. Ja, wat ik over die bureaucratie. En die, en die papierwinkel. Dat, daar hoor je iedereen over. In de zorg. Niet alleen in de zorg. Zo, maar in de zorg loopt het wel heel extreem. Maar onderwijs. Maar, ja onderwijs ook inderdaad. Nou, eigenlijk deze twee sectoren. inderdaad Daar, daar is juist... Bureaucratie enorm toegenomen. Maar ook allerlei onnodige diploma's. In de zin dat ja, als jij iemand met een, uh, een super hoge medische opleiding nodig hebt. Uh, hebt om een, uh, om een uh, gips om een been te doen of zo. Of om een buisje bloed af te nemen. Dan, ja, dan krijg je ook een probleem. Je moet eigenlijk voor elke elk, uh, opdracht waarschijnlijk een... De, ja, minimaal gekwalificeerd personen hebben, maar niet overgekwalificeerd. Want dan, ja, dan misbruik je de, die kwalificatie. Dat zal ook nog wat misgaan. Nou ja. Ja. ja, ik zou wel een, een quotum in het leven willen roepen. voor meer libertariërs in de zorg. Dat <laughs> zou wel heel prettig zijn, want uh, ik denk dat veel libertariërs een beetje de neiging hebben om lekker. Uh, lekker uh, geld te gaan verdienen uh, op internet en zo, want dat ligt natuurlijk heel lekker. Daar zit veel meer vrijheid zeg maar. Ja. Uh, Daar zie je wel dat dat juist uh, de zorgsector die al leidt onder een zware regulatie, dat dat dat dat wel in een, in een, in een sneltreinvaart nog meer richting, nog meer regulatie gaat. Ja, ja Dan lok je, mijn, dan je al je geen in... uh, libertariërs mee. <laughs> maar als je in de zorg gaat werken, dan kan je daar waarschijnlijk niks aan doen ook. Hè? Of in het onderwijs. Ah. Dus ik, ja, dat wordt allemaal vanuit ministeries wordt het opgelegd. En dan zitten gewoon mensen regels uit te pompen. Uh. En, ja, je, je leidt er alleen maar onder, je zoekt verder en... Uh... Nee, ja, je moet denk ik dan, um, de kleine stapjes die je kunt maken, moet je waarderen. En misschien af en toe ook um, je niet al te netjes aan de regels houden. Dat stelt ook al een stuk, denk ik. Dan is er wel ruimte. Hmm. Ja. Ja, ik heb wel eens gehoord van zo'n libertariër die was uh, leraar economie op middelbare school. <laughs> de, ja. Maar ja, die zag je wel behoorlijk... Uh, ja. Uh, gezondheidsproblemen daarmee krijgen. Want, want het, zit heel, het zit op zich zo goed dichtgeteemd dat ze zeggen: ja, Dit moet je behandelen van die minuut tot die minuut in die les. En dit van die minuut tot die minuut. En hij kon op geen, geen enkel moment kon hij een, een beetje waarheid ertussenin pleuren. Zeg maar. ja. Dus dat, is, uh, ja, dat kan wel frustrerend zijn. Ja, zij, zij proberen het waarschijnlijk de vrijheid zoveel mogelijk te beperken dat er een enkele mogelijkheid bestaat om nog wat goeds te doen tussendoor. Ze zien erop toe dat er niet van de indoctrinatie afgeweken gaat worden. Precies. Ja, ja, ja, Maar ja, goed, ja, dan uh, had je in de Tweede Kamer een schreeuwende man. En dit was niet uh, iemand van een partij, zeg maar, <tie> hè, van, van het parlement zelf. Het was iemand van de tribune. <tie> <Ja>. <tie> dat was een keertje een andere schreeuwende man. <tie> ja, het is wel eigenlijk een beetje een verwarde man in de Tweede Kamer. Ik denk ik, oh, er zit een heleboel toch maar. <tie> ja, er 150 was het. <tie> Dus je werd niet uitbetaald of zo. <laughs> ik kreeg zijn wacht niet. Oh, wel niet. Ja. Maar zoals een, een man ook wordt neergezet in een artikel: hè? de oudere man oogde verward en kon nauwelijks op zijn benen staan. <laughs> daar maakt geen biet uit wat hij te zeggen had of zo. Dat wordt, daar wordt niemand, uh, uh, er wordt geen woord aan vuil gemaakt in het hele artikel. Waar hij, wat, hij, wat nou zijn, zijn punt was. Uh, dit vind ik. Uh, misschien was het wat... gewoon een patiënt uit de zorg die kan klagen. <laughs> Ja. Terwijl Knops aan het woord is, wordt hij door de man onderbroken. Ja, terwijl hij aan het woord is, wordt hij onderbroken. Op de beelden is niet te verstaan wat hij precies roept, maar Knops stopt zijn betoog. Hij kijkt geïrriteerd naar de publieke uh, tribune en ja, dan is het ook zo, uh, deze zin is wel mooi. Ik wil de mensen op de publieke tribune verzoeken zich niet met het debat te bemoeien. Dus, uh, ja, het is eigenlijk heel symbolisch, van, uh, ja, ik wil de mensen, het uh, gepeupel moet zich niet met, uh, met uh, bemoeien met wat de heersers zijn. En de, ja, iemand die stuurde mij deze, deze link op en die zei ja, misschien willen ze wel van, van die hele publieke turbine af, want dat is, dit doet een beetje aan Ceausescu denken ook, want Ceausescu had die Romeinse dictator. Zo'n zo zo hele afgescherming om zich heen. Die allemaal zei het gaat allemaal geweldig en geweldig. En, uh, en toen stond er een keer balkon. Voor zo'n volksmenigte. En die begon opeens boet te roepen. En uh, dan zie je zo'n zo zo blik van. Uh, uh, ik dacht dat ik helemaal awesome was. En geweldig bezig. En dat, uh, dat ik uh, op handen gedragen werd. En dan krijgen we opeens dit. En er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen. Dit soort lui ook af te schermen van de, van de bevolking. Dus misschien dat die publieke tribune wel, wel uh, opgeheven gaat worden. Maar laatste, is er is laatst iemand vanaf gesprongen met een strop om zijn nek. Ja, dat ook, ja. ja. ja, ja. Het is allemaal veel te verstorend. Dus, uh, ja. er gaat dan een glas voor of zo, dat kan ook nog. Maar ja, de het, het, uh, het bevolk, het bevolking wordt in ieder geval verder verwijderd van de elite. Wat hem, wat hem precies mankeert, is onduidelijk. Het, worden alles, het is een zieke banden. Maar er wordt nooit gezegd dat hoor je heel vaak ook met die gast die in die studio binnendrong zo'n Nostudio. Je krijgt nooit goed te horen wat, wat die lui hun punt nou is. Het wordt altijd in het nieuwsbericht ging is het in ieder geval altijd zo dat uh, ja, het zijn verwarden mensen die wat schreven met hun armen zwaaien. En uh, nou, ja, waarschijnlijk mentaal ziek of zo. Maar ja, joh, het is nooit alsof ze een punt hebben. Nou, er, moet, er moet een voorbeeld gesteld worden dat dat de manier niet is. Dus als ze nu deze man zouden, zouden uitlichten... en een interview op de voorpagina geven... Dan, dan staat iedereen natuurlijk volgende week op die publieke tribune te schreeuwen. Want dan willen ze allemaal dat podium. Dus ja, Ja, dus hij een wel... beetje als een, als een zwakzinnige neergezet worden. Ja, ik begrijp wel waarom dat ze hem buiten de discussie plaatsen... en dat punt wat hij daar wil zeggen niet benoemen. Want ja, anders dan... Krijgen meer mensen het idee van hé, hey, zo krijg ik een podium? Mm. Ja. Dus we zouden hem eigenlijk een podium moeten geven, bijvoorbeeld Vrijd Radio. Mm. Mm. Ja. Ja, ja, je maar moet, mooi. maar ja, dat is precies wel, je punt. Ze hebben hem ja. wel onherkenbaar gemaakt, dus uh, je kan hem weer even niet zo makkelijk vinden. Ja. Mm. Nou, mocht iemand weten wie jij is, laat het dan weten aan vrijdradio. Radio. Maar, uh, oh ja, ik zal mijn e-mailadres nog even noemen: johanapestaatjevrijd ja, maar um, grote actie tegen spookwoning. Ook inval in Rotterdam. Ja, hebben jullie het meegekregen? Ik zou het wel voorbij komen, maar het ja, is, ja. ze zijn wel actief in Rotterdam met alles. Het is altijd in Rotterdam te doen. Als er iemand, uh, uh, met, Den Haag, met Haag ook. Den ha da Den Haag Haag ja. ook ja. ja, Rotterdam, Den Haag. Als er iemand met 80.000 euro uh, gepakt wordt, dan is het ook vaak daar. Ja. Of hè, als er ineens iemand met contanten in zijn auto, dat is ook, uh, maar goed. Nou, er staat hier bij spookbewoning, schrijven personen zich niet in bij de gemeente of gebruiken zij vals om uit beeld te blijven van de overheid. Ze gebruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen, contant geld, vuurwapens of drugs in op. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, heerlijk uh, binnen. Dus... Ik, eh, ik las ook ergens een bedrag, er was miljoenen geld opgehaald, toch? Of uh, gestolen door de, onze heersers. Ik zag ergens een bedrag van staan, toen dacht ik van nou, dat is niet mis. Ja, vandaar dat die staatsschuld uh, gelijk staan <laughs> uh. Ja, twintig woningen, want het. Uh, ja. Maar ja, het is. Uh, die, uh, in ja, de opslag zouden ja. mensen verblijven die zo anoniem mogelijk probeerden te doen en niet zonder ingeschreven bij de gemeente. Ja. Wie wil dat nou wel? Ja. Maar bij twintig ah. woningen zijn er dus drie mannen opgepakt. Dus een echte klapper vind ik het ook weer niet. Nee, we waren voornamelijk leeg die woningen dan? Het zijn een aantal mensen die komen van hun werktuig. <laughs> die willen hun woning binnenstappen. Dat is helemaal leeg geroofd. Je zou ook ja, je zou toch ook verwachten dat het andersom uh, de reden is. Want voor heel veel de zaken heb je een adres nodig. Dus dan, dan dat het eerder uh, in één woning uh, 1500 mensen staan ingeschreven, omdat ze allemaal. Uh, ...de uitkering bij het UWV willen of zoiets. Ja, dat, dat had je in het verleden inderdaad wel. Ja, die wist ik in Rotterdam wel, ja, zo'n Super handig. Maar je vraagt je af, zo'n lijkt me dat een pand waar uh, 1500 man staan ingeschreven... ...dat dat wel uh, ja, door een computer eruit te vissen is, van klopt die klopt iets niet. Vaak, ja, maar... er is vaak wel een maximumbewoning van een pand in het maatschappen. Mm. Maar ik vraag me af waar ze hier dan op afgaan. gaan. Ja, uh... ze hebben waarschijnlijk uitgevonden dat het dan valse papieren zijn of zo. Ja, of, of de buurt. hè? Het is toch heel vaak uh, zo'n meldmisdaad anoniem. Of uh, allemaal van die kliklijnen. En, en daar krijgen ze dan tips op binnen. En dan gaan ze daar op een gegeven moment uh, mm. op, ha op handhaven. Die foto staat weer dus zo'n belachelijke rij waarin... Waarin dan honderd agenten allemaal achter elkaar staan. In een rijtje. <laughs> dan staat die voorste die op de deur in. En diegene die op plaats 25 staat. Ja, wat, wat is zijn nuttig hierdoor eigenlijk? Nou, die mag heel hard politie roepen. Hè, want dan hoor je als, <laughs> zie je als die beelden. Hoor je. Politie, politie, politie. Hoor je allemaal politieagenten roepen. Dat staat heel indrukwekkend. Dus dat is misschien zijn. Uh, het is gewoon eigenlijk een koordje. Ja, <laughs> nou, ze roepen we ook wel eens in naam der wet. Dat moet je ook okay. gewoon. Oh, oh ja, uh, Iemand die in naam der wet spreekt. Ik denk ook. Ik denk ook dat het is om te garanderen. Dat nummer 24 naar binnen gaat. Hè? Uh. Daarom is die nummer 25. Dat ze wel die trein. Uh... Ja, ja. Ja, wat het ook kan zijn natuurlijk ze moest hebben zich vrijwillig daarvoor aangemeld voor die actie, omdat ze weten, hé, hey, hier valt drugs te halen, dus het is gewoon een, net als bij een, een, een sale, weet je, op Black Friday dat er mooie ja, ja, mensen ja. voor de deur op staan en dan komen ja. al die agenten naar binnen, om zich als eerste op al die spullen Ze uh, hebben ook allemaal de tassen de bij zich, hè? Ja, daarna ja. Ja. Ja. rennen ze ook alle kanten op, zo naar buiten toe. Ja, ja, ja, ja. Al haar persoon naar buiten. Nou, goed, ja. Uh, maar ik heb hier nog een uh, EU-berichtje. EU overweegt de goedkeuringsprocedure voor custom ROMs op smartphones en routers. Ja, dus als je een telefoon koopt, dan zit er standaard zit er, uh, uh, Android op gebakken of zo voor iPhones. Maar dat kan je... je er zijn een heleboel websites waar je... Ja, speciale ROMs kunt downloaden, die ja, extra afgeslankt zijn, of uh, geen gekke uh, ja, uh, blootware hebben, zoals dat dan heet. Allemaal dingen waar je toch niet op zit te wachten. Of die juist allemaal leuke extraatjes hebben erbij. En ja, dat zijn allemaal hobbyisten die dat, die, die ROMs uh, maken voor hun telefoon. En nou wilde EU wil er goedkeuringsprocedure voor hebben. En ja, ik, ik vraag me gelijk af, van wat maakt het hun nou uit? En natuurlijk krijg je het standaard verhaal van uh, uh, dit vanwege de veiligheid en het vertrouwen van consumenten in de producten. <laughs> ja, nou, dan weet je natuurlijk gelijk dat dat onze is. Dat, dat, dat, dat zal zo heel worst uh, wezen. Maar het is wel zo, ze hebben natuurlijk al in het verleden aangegeven, dat als je die, van die telefoons had waarop je uh, uh, Secure kon bellen, die mocht je die niet meer leveren. De, de, een figuur die Telefoons leveren waarmee je beveiligd kon bellen, of versleuteld. Die, die was gearresteerd en die mocht je niet meer verkopen. Want de overheid wil gewoon alles kunnen afluisteren. En ik denk dat die, die custom roms daar ook een probleem voor zijn. Dus als jij een telefoon koopt en je, je root hem en je zet er zo'n rom op. Ik denk dat zij dan al als probleem mee kunnen hebben. Of dat er, dat er in ieder geval customer-roms zijn die, uh, die een probleem geven uh, voor ze. En, uh, en, en wat mij dan altijd opvalt aan zo'n verhaal... ...is dat wat, wat mij dat ook doet denken... ...is dat er een hele uitgebreide uitleg aan vooraf gaat. Van nou ja, de commissie is ook bang voor netwerkproblemen... ...zo kan firmware ervoor zorgen dat de apparaat op frequenties werkt... ...waar het van de landelijke overheden niet op mag werken. Ook kan het nieuwe firmware volgens de commissie impact hebben... ...op het gebruik van telefoon... ...waardoor bijvoorbeeld hulpdiensten moeilijker te bereiken kunnen zijn. Ze krijgt dan een enorme uitgebreide uitleg... Waarom ze uh, die, die uh, roms willen, uh, onder goedkeuringsprocedure willen onderwerpen. En, uh, en zo'n uitleg, dat, zo te uitgebreide uitleg, dat is altijd, dat is altijd verdachtmakend. Ik heb al zo'n boek gelezen, dat heet The Gift of Fear. En, en je, ziet, je ziet dat ook als een van de belangrijkste kenmerken. Die gaat een zaak behandelen waarbij een vrouw uh, verkracht wordt. En hoe ze dat had kunnen weten. Want die, die dader die gaat er dan helpen omdat ze iets uit de boodschappentas laat vallen. Maar dan gaat hij heel uitgebreid zijn eigen handelen verklaren. En die, die schrijver van het boek die zegt dat, moet je, dat is altijd heel erg verdacht. Want als, als iemand dat doet dan, dan ziet hij de wantrouwen en de, en de aarzeling in jouw houding en ogen. Dus hij heeft door dat, dat jij denkt van, hm, dit is vreemd. En om die aarzeling weg te nemen gaat hij heel uitgebreid zitten verklaren waarom hij doet wat hij doet. En, en dat moet je dus op zich al, dat soort houding moet je al wantrouwen. En hier dus ook dat de Europese Unie een enorme verhaal, labtekst, met allerlei kleine flut argumentjes aangeeft waarom ze de, hoe, de consument wil niet willen beschermen om uiteindelijk die roms te kunnen uh, checken. Dat, dat, uh, ja, dat vertrouw ik ook niet. Ja, en ik denk dat heel veel mensen dit, dit trucje ook wel weten. Want ja, als, uh, als uh, een vrouw thuis zit en de man komt terug en die zegt, oh, waar ben je geweest? Uh, en hij gaat een ontzettend uitgebreid verhaal ophangen over waar hij precies geweest is. <lacht> dan zal ze denken van, hm, dat was meer dan ik, ik voor al gevraagd had. Waarom heeft hij de, voelt hij de behoefte om zo'n enorme uitgebreide minutieuze verklaring te geven? En dat is dan waarschijnlijk omdat hij uh, vreemd gegaat of zo bijvoorbeeld. En uh, ja, dus. Ik, ik wil het even als principe aangeven van uh, als, als er een hele uitgebreide verklaring is, heel erg op je hoede zijn. Het kan ook iemand zijn die heel onzeker over zichzelf is natuurlijk hè? Ja. Die proberen zichzelf ook de hele tijd te verklaren. <laughs> maar dat is bij de overheid denk ik geen sprake van. <laughs> nee, maar ik denk dat bij, ja, bij uh, ja, onzekerheid is misschien ook een beetje in een vorm van. Want dat zijn ja. mensen die zichzelf niet geloven ja ja. En, uh, ja Maar dat is natuurlijk, dat kan onterecht zijn dat ze zichzelf heeft... niet geloven. Maar... Ja, maar die hebben verder geen kwaad in de zin, maar die zijn nee, gewoon die hebben uh, geen hebben kwaad in de zin, waardigheidscomplex. Ja. Ja. Ja. Maar als iemand denkt van jij zal me wel niet geloven, dan ja. is dat omdat hij denkt, ik klink waarschijnlijk ongeloofwaardig met dit excuus, dus ik ga een heel uitgebreid uh, verhaal ophangen. Dat zie je bij, ik, ik zie, nou ik let er wat meer op, dus ik krijg ook confirmation bias, maar ik zie het wel heel vaak gebeuren. dat dat uh, nu.nl bijvoorbeeld, ja, zo'n artikeltje heeft een bepaalde hoeveelheid uitleg over iets. Maar dan zijn er sommige artikelen die komen met een waanzinnige hoeveelheid uitleg uh, en dat, dat is gewoon boven normaal. Ja, dat, ja. Is dat, uh, ja, dat is dan verdacht. Die hebben het dan ook zo geformuleerd dat er iedere vorm van kritiek, uh, er worden al uh, meteen al uh, allerlei uh, tegenargumenten ja. ingebracht zonder dat er überhaupt al... De, uh, ja. Ja. Maar dat ze denken, je doen. zult waarschijnlijk wel met de volgende vijf bezwaren komen. Laat me die ja, ja. alvast tegengaan. Uh, en de sommige sites hebben natuurlijk hele uitgebreide artikelen. Maar, maar ja, sommige Flutnieuws-sites. die hebben gewoon ja, Flutberichtjes allemaal. Dus dan valt het heel erg op als er opeens een, een hele uitgebreide verklaring komt. Nou, hoor ik ook van iemand dat je dan bij uh, nieuw.nl kan nou reageren. Dan heet dan nieuw, jij, geloof ik. Ja. Maar. Uh, alles wordt al meteen gescreend en bijvoorbeeld ja. uh, uh, kritiek op klimaat wordt al meteen al ge, of tenminste ja. Uh, ja, klimaatverandering kritiek, ja, dat wordt al meteen al uh, gewist. Uh. Nee nee, je moet het goed zeggen. Er was inderdaad een, uh, een een filter overheen gezet en daar stond dat het ontkennen van het menselijke effect of de menselijke invloed op klimaatverandering dat uh, dat werd verwijderd. Dus die, die mening ja. werd niet toegelaten op nu jij. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is ja. ook al, dat geeft aan dat ze een enorm uh, ja, slecht vertrouwen er zelf in hebben ook. Want als jij heel erg zeker ergens van bent, bijvoorbeeld als ik nou de stelling van Pythagoras ga omkrachten op, uh, op nu jij.nl gaan ze dat dan verwijderen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze zeggen van nou uh, ja, dat kunnen we echt niet hebben mensen die de stelling van Pythagoras uh, <laughs> Maar ze voelen kennelijk wel aan dat, dat dit met harde hand door moet worden gedrukt. Omdat het anders op eigen kracht kan het niet staan. Op eigen benen heeft het onvoldoende argumenten. Uh -uh. Ja, het is, het is wat mij betreft het failliet van een discussieplatform. Als je gaat zeggen, want het is juist een, uh, een best wel uh, uh, besproken, veel besproken onderwerp. En heel hot. De, Controversieel. De, de, de, de, de, de president van Amerika is, uh, is, is openlijk... In, in twijfel over uh, uh, hmm. de juistheid van al die klimaatstellingen. Uh, Laat ik het maar even zo uitdrukken. Het is niet mijn beste quote. Maar, maar, maar om dus dan uh, dat te gaan verbieden, ja, dat, dat toont inderdaad een beetje het failliet aan van je standpunt, want dan nee. gaan we maar alle, alle, alle meningen verwijderen die er niet op aansluiten, in plaats van met bewijzen komen dat het zo is. Ja, er wordt steeds openlijker propaganda en steeds minder ja, En daarna, en daarna krijg je natuurlijk het niet mogen ontkennen of het uh, moeten moet accorderen van de officiële verklaring van 9-11. En, ja. en uh, weet je wel, vaccins ja, is dat ook altijd zo je, Vaccinatie. Het, eh, vaccinatie, daar mag je ook geen woord van kritiek op geven. Er zit natuurlijk een enorm bak geld te achter. Ik, ik was al niet actief op Nu.nl en ik heb nog nooit een bericht geplaatst op nujij.nl. Maar ik weet nou weer even waarom. Ja, ik was vroeger wel actief op nujij.nl, maar toen ben ik er ook afgegooid of zo. En uh, ja, toen ik heb ik op, op een gegeven moment helemaal dicht gegooid, geloof ik. Ik heb een periode nee. gehad en dan ging ik overal neerzetten dat, uh, dat, dat het allemaal onzin was wat iedereen geloofde. En dat ze maar eens naar de bitcoin moesten kijken. En dan werd ik ook overal verwijderd. En ik kwam dan voornamelijk spam. Omdat, ik, <laughs> ja, omdat ik reclame aan het maken was natuurlijk voor de bitcoin. Dus uh, dat is uh, inderdaad allemaal als spam gemarkeerd. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik tot de conclusie of heb ik voor mezelf gezegd van nou al die traditionele forums... En zo, ik heb op bijvoorbeeld kassa.nl en trosradar, heb ik mijn hele lappe tekst neergezet over het geldsysteem en zo. Dat is allemaal verwijderd, want ja, dat... Uh, uh, uh, mm. yeah. uh, in welke uh, tijd postte je daar dan over de bitcoin, over welk nou, jaar hebben, is, het? <laughs> het wel hebben 5, we het? Ik dat het 5 cent was. Nee, <laughs> ja. dan hebben we het is wel over... 2014 denk ik, dus nadat ja. hij de 1000 dollar gehaald had. Ah oké, okay. maar het, hadden ze maar naar jou geluisterd dan... Uh, hadden ze nog steeds weer binnen binnenkomen. Ja, zo, zo, zo, zo roep ik hier al, we al jaren over de eagle uh, Johan. En ook, en ook die gaat op een dag gewoon door de euro -heden. Ja. Dus ja, ja maar, maar goed. We moeten nog even verder, we hebben nog wat berichten hier liggen. Ja, nou weet je waarom... Oh, we we, we doen. nog één dingetje... Oh, wow, sorry. Okay, okay. Ik sorry oké oké één dingetje kwijt... Ook ja. uh, want deze custom roms... Uh, hebben we net gehad, maar... Uh, uh, dit stond niet in het lijstje... maar ik zag er vandaag voorbij komen... dat Huawei, dat is dat de Chinese fabrikant... Huawei... Huawei... <laughs> Huawei. <laughs> die, die worden geboycott... Hè. die worden uit Amerika geweerd... en uh, Amerika wil eigenlijk dat Europa dat ook weert... Uh, voor hun 5G-netwerken, uh, omdat de dus Chine, uh, Chinese overheid zou er backdoors in hebben, zou wij kunnen spioneren. En uh, ja, het is natuurlijk ja, sinds Snowden bekend dat, als het maar even kan, dat de NSA overal uh, inspioneert. In uh, maar why hier in het artikel staat, claims US onslaught is because their 5G technology prevents widespread NSA spying. Dus zij zeggen eigenlijk, ja. Uh, ...Amerikanen zijn zo, uh, zo panisch over uh, onze spullen... Omdat, het, uh, mm. ...omdat zij er niet mee kunnen spioneren. <laughs> en uh, ja, het zou me ook wel niet verbazen als dit, als dit de werkelijke reden is. Ja. Ja. Samen ah, en, met wat protectionisme natuurlijk. Toch heb je dan de timmermansen van deze wereld... ...die allemaal gaan zeggen, gebruik dat hoeven wij maar niet... ...want wij moeten kunnen spioneren voor uw veiligheid. Mm. En straks gebruikt er een terrorist een telefoon waarop we niet kunnen inbreken. Ja. ja, ja. En, en u heeft toch niks te verbergen, dus doe het nou maar gewoon. Ja. Ik zou zeggen: neem een Huawei-telefoon en zet er een nou. custom ROM op, die niet <laughs> goedgekeurd is. <laughs> Zo. Ik ben, ik ben helemaal blij met mijn nieuwe telefoon. Wat ja? Ik ben helemaal blij met mijn nieuwe telefoon. Ik dacht: ik doe gewoon de goedkoopste. Huawei is wel lekker goedkoop. Okay. Ja. Nou. Maar je krijgt er ook nog gratis privacy bij je. Ja, het is goedkoop omdat ze al die backdoors er niet in hoeven bouwen. Nee, goed, ja, we gaan nog even verder. We hebben nog meer berichten liggen. Ik heb hier nog een bericht over een Belg die zijn boete een beetje had laten oplopen. Oei, ja tot te veel. Een... Ja, dat was een, een futiele snelheidsboete. Die boete loopt op tot 192.000 euro. Oké. Okay. Uh, ja, ik krijg de snelheidsovertreding. Um, ja... Hij reed 72 km per uur, waar maximaal 50 was toegestaan. Mm. En normaal gesproken levert dat in België een boete tussen 200 en 4000 euro op. Dat vind ik al heel wat, 4000 euro. Jezus. O, ja. maar, uh, maar de werkgever heeft zichzelf in de hand gesneden door een administratieve nalatigheid. Dus bedrijfsauto, geloof ik. Dus het bedrijf reageerde niet binnen de wettelijke termijn van 15 dagen om de identiteit van de bestuurder bekend te maken omdat de termijn werd overschreden, is de boete omgezet in een dwangsom en enkele malen verhoogd. Dwangsom, ja. en daar blijft het niet bij. Omdat, omdat bleek dat het ook niet de eerste keer was dat het bedrijf zich schuldig maakte aan dergelijk feit, werd de rekening nog eens vermenigvuldigd. <laughs> Resultaat: de dwangsom bedraagt momenteel 144.000 euro en de baas van het bedrijf werd ook nog eens veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk en 48.000 euro boete. Goed voor de 12 kost 12 plaatje van 192.000 euro. Ja, nou, we gaan wel lekker een bedrijf beginnen in uh, België? Dan uh, kan je gewoon. Een van je werknemers die rijdt 72, waar die 50 wacht. En dan. Uh, je bent even op vakantie. Je komt terug en uh, 192.000 euro boete aan je. Ja, vroeger had je. gingen veel Nederlanders. die vluchten juist naar uh, België. om. Uh, wat dat, belasting uh, te ontwijken. Maar. Uh, ja, er dat hangt er nou niet meer Maar in. dat is heel vaak. wat voor rol je hebt, denk ik. Als je naar België ja. gaat en je. En je zit daar alleen te rentenieren, dan zal het wel meevallen. Dan ja. heb je geen bedrijf wat... Uh, ah, wat uh, ik heb Een vriend van mij, die is daar... Uh, we hadden jaren negentig hoor. Die heeft toen zijn schoonmaakbedrijf uh, net over de grens uh, geparkeerd. En die, dat uh, scheelde me echt duizenden euro's per maand hoor. Hmm. Ja. De reden dat veel gepensioneerden naar België verhuizen is omdat je daar net iets meer huis voor je geld krijgt. Dat de, ook, grond, ja. de grond is iets goedkoper. Maar je hebt ook geen vermogen. ...vermogensbelasting geloof ik of zo, hè? Dat weet ik niet, dat weet ik niet, nee. Daar hmm. kan ik geen... Eh, ab, de, nee, durf ik niet te beantwoorden. Hmm. Ja, er zal wel een reden zijn dat heel veel Nederlanders over de grens wonen. Ja. Dat, uh, het, het zal ongetwijfeld met belastingen te maken hebben. Maar, maar ik denk, nou, dan... als je ergens een bedrijf begint, dan moet je wel even nadenken. Want uh, ja, kennelijk de, denken ze van... ...nou, bedrijf, die hebben toch geld zat... ...hup, laten we zo tot 192.000 euro oplopen. Kijk, het bedrijf, dat is dat kan nu wel gewoon gaan stoppen. Hè? En twaalf maanden voorwaardelijk, Dat is ook. Dan ah. worden we twaalf maanden in de gevangenis gegooid. Maar dat is dan de directeur van het bedrijf, of de, ja. Uh, ja. of de man die de overtreding begaan is? Dat is de directeur van het bedrijf, want die dat had is een ideale door moeten, manier door moeten geven dat, uh, wat de identiteit van deze persoon was. Uh, uh, uh, yeah. Maar uh, ja, we hebben nog één berichtje liggen. En die was van ons toegezonden door een uh, luisteraar. Dus me even ontgaan wie hij is. Ik kan het wel even opzoeken hoor. Uh, maar die had een berichtje, een, een video filmpje van YouTube. En het ging over een executive order, de free speech yeah. executive order van Trump. Ja. En die, uh, dat schijnt niet zo uh, positief <laughs> te zijn. Uh. Nee, het verhaal was een beetje, er was een of andere Amerikaan die liep met, een, met, een, met zo'n make America great again hoedje op een universiteitscampus rond. En die werd daar spontaan op zijn geslagen. En ja. uh, met heel veel haat en de gebruikelijke uh, emotionele hysterische reacties van, uh, van de linkerkant. En Trump die nodigde hem voor een uh, zijn speech bij de American Conservatives of zoiets. Uh, APEC heet het, ik. Ja. En uh, die had uh, hem met zijn blauwe ogen uitgenodigd. En vol uh, triomf bekend gemaakt van nou wij gaan, uh, ik ga een decreet uitvaardigen. Dat er nu free speech moet zijn op de universiteitscampus. Willen ze in aanmerking komen voor federal money. Dus hij, eigenlijk zegt hij van uh, ja. Als op jouw universiteit mensen in elkaar geslagen worden voor een andere mening. Dan, uh, dan krijg je geen geld meer van de, van de vet. Maar. En, en als dat dan voornamelijk voor Californië geldt. Dan zal het hem uh, worst zijn natuurlijk. Want dan is die, hoeft hij geen geld in Californië te geven. Waar toch alleen maar vijanden zitten. En, uh, ja, hij zal er geen steun aan verliezen. op de uh, Californische Universiteit, maar deze persoon die dit filmpje mailde, die had daar toch weer wat uitgehaald wat, uh, wat ik ook niet in de gaten had, Dit is een uh, No More News met Adam Green. Uh, die heeft dat uh, filmpje, die had dat een beetje uitgezocht en natuurlijk is het weer zo dat een Free Speech Executive Order precies het omgekeerde doet van Free Speech. En, uh, ja, als je alle details wil weten, moet je het videootje maar even bekijken. Ik weet niet of je dat er dan ook bij zet in de, in de show. Ja, die de uh, link. Uh. Maar, uh, maar een van de dingen die erin gebeurde, en dat doen ze heel vaak, dat is het oprekken van definities. Dus uh, hierin werd de, de definitie van antisemitisme werd opgerekt in die free speech executive order. En dat betekent eigenlijk, dat alle kritiek op Israël was antisemitisme nou. Mm. Dus uh, ja eigenlijk word je gelijk de mond gesnoerd als je enige kritiek op Israël wil hebben ja, dat ja. is natuurlijk wel uh, ja, dat, dat is precies het tegenovergestelde van free speech dat is eigenlijk als je er ja, als ik even bij had stilgestaan is het bijna altijd zo bij zo'n wet als er staat de Patriot Act en heeft het niks met patri patriotisme te maken en het is meestal is dus het omgekeerde de Affordable Care Act dat wordt gewoon een hele dure gezondheidszorg hm. als je probeert je zorgen weg te nemen net zoals wat, wat uh, er net werd gezegd met overdreven uitleggen Mm -hmm. Proberen je zorgen weg te nemen door het een hele mooie titel te geven. Voor de Care Act. Nou, voor de oh, Dat is mooi zeg. <laughs> en dan, uh, onder dat mom kunnen ze dan een hele dure gezondheidszorg doorheen jassen. Ja. Maar deze wet had er wel uitgebreid gekeken wat er precies in stond. En het is natuurlijk ook weer zo bij al deze dingen. Ja, het is het eigenlijk te gek voor woorden. Dat er, dan, dat, dat er van alles in verborgen ligt. Eh, in die wetten. En er wordt met alles in meegesmokkeld. En ja, laatst ook moest die, moest die advocaat van Cohen die moest zich voor het congres verantwoorden. Omdat hij, ja, hij had gelogen tegen de congres. Dat is allemaal schandalig. Terwijl hij heeft eigenlijk gelogen tegen de grootste berg leugenaars die er zijn. Want die moeten dan over een wetsvoorstel stemmen van 2000 pagina's. Wat ze wat een ze paar minuten van tevoren te zien krijgen. Wat ze dus onmogelijk door kunnen lezen. En uh, ja, daar stemmen ze toch voor. En, dus het zijn gewoon... Het zijn nou enorm werk leugenaars. Ze zijn allemaal, allemaal gekocht en betaald. En ze komen we allemaal heel rijk uit ook. En, uh, maar ja, die, uh, die, uh, dat soort mensen mag je dus niet tegenliegen. Maar die, dat soort wetgeving, dat heet dan uh, uh, Airmarks geloof ik, of Pork, Pork Bills. Die, uh, die wetgeving die zit gewoon helemaal vol met allerlei lobbyisten-dingetjes. Voor uh, deze persoon die wil, wil daar wat geld voor krijgen, en deze wil daar wat geld voor krijgen. En het oprekken van definities is altijd iets waar je heel erg bij uit moet kijken, inderdaad. Dat, uh, ja. als, iets, als iets opeens geherdefineerd wordt, dan, uh, ja, dan ben je opeens hate speech, is dan zo wijd gedefinieerd dat alles hate speech kan zijn. Ja. En ja, dan, uh, dan kan je gewoon niks meer zeggen. Dus ja, dat, uh, daar zijn ze heel handig in. Ja. Ook omdat, omdat mensen daar mensen denken van ja, uh, ik, heb, ik heb ook een hekel aan haat. Dus uh, ja, het is wel goed. Dat daar wat aan gedaan wordt. En ik heb ook een hekel aan antisemitisme. En ik heb ook een hekel aan, uh, aan fascisme en zo. En ondertussen wordt het dan zo stiekem dat begrip opgerekt. dat het, dat het uh, in, in de hoofden van mensen nog steeds de originele betekenis heeft. maar ja. in de wettelijke betekenis is gewoon veel breder geworden. En ja, dat is. Dat is een heel verleidelijk trucje. Eigenlijk is dat met, uh, met vaccins ook zo. Ik hoorde dat de vaccins waren tegen alcoholisme. en tegen kaalheid en zo. Er wordt een reputatie van een vaccin, die als eigenlijk onaantastbaar En zit is een heel leger mensen die zal je gelijk je, je, je kop intimmeren als je er wel tegeninbreekt. Dus niemand durft tegen een vaccin in te gaan. Dus als jij zegt, ik heb een vaccin tegen kaalheid of tegen alcoholisme, nou dan, uh, dan, uh, ja, dan ben je, heb je een soort een marketing tool is het geworden. Maar ondertussen is de definitie van van wat een vaccin is, is heel erg opgerekt. Ja, dat, ja. dat oprekken van definities, dat is al heel iets waar de, de overheid... en niet alleen de overheid, maar bij de overheid het meest gevaarlijk... heel, uh, heel goed in is. Maar ja, ja. Ja, dat uh, probleem maken van hate speech... Uh, daar hoef je nog niet eens uh, definities voor op te rekken... om, uh, om dat totaal uh, belachelijk te maken. Want... Uh, <clears throat> Eigenlijk is iedere wet is gebaseerd op haat. Zo van, oké, okay, er is iets wat je haat eh, en dan maak je daar een wet tegen. Dus uh, weet ik veel. Uh, als, je bijvoorbeeld, als iemand bijvoorbeeld een belastingontduiking haat, dus uh, dat aanscherpt via een wet, is dat eigenlijk is dat is dus zo'n oproep is al hate speech. Want, of als, je, ja, als, als ja. je zeg maar hate speech, als je hate speech zelfs, zelf haat, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat is een beetje een probleem. <laughs> ja, ja. Want, ja nee, libertarisch gezien is, is het hele begrip hate speech al zin natuurlijk. Maar het is ook weer zo'n zo term. Net zoals als ze een oorlog had te beginnen, dan zijn ze altijd, gaan ze babytjes redden die uit couveuses gegooid worden in koeheid. Ja. Uh, ze, ze gebruiken altijd emotionele triggers. En, en ja, uh, antisemitisme is een trigger. En hate is, uh, is een trigger. Ja, dat, ge dat gebruiken ze dan gewoon, maar inderdaad, eh, libertarisch en logisch gezien is, er, uh, is, het natuurlijk al, is het onzin in een hele hate speech. Mm -hmm. Het is heel, heel subjectief ook. Ja. Ik vraag me ook af, er, het wordt dan gepresenteerd met, uh, met dat ze een bepaald doel willen bereiken. Uh, in ieder geval dat mensen met rode hoedjes niet meer op hun bek getimmerd worden bijvoorbeeld. Maar <laughs> dat zal dan waarschijnlijk gewoon nog doorgaan. Ja, dat ook nog meestal. Hè. Ja. Maar het is ook, er wordt daar er, er wordt er heel hard gejuicht daarvoor, hè, want dat wordt natuurlijk gezien als groot onrecht, dat zo iemand die alleen maar uh, een rood hoedje heeft, daarvoor in elkaar geslagen wordt. En uh, nou president gaat daar wat aan doen, maar ja, dat is altijd, dat is wat in die Star Wars film uh, gezegd werd, die quote van, this is how liberty dies, with thunderous applause. Dus ja. het, is, het is altijd, ze weten gewoon net altijd die snaar te raken, zodat mensen uh, applaudisseren hun ondergang tegemoet gaan. En ik moet zeggen, deze had ik ook even niet aan zien komen. Ik dacht gewoon: van daar, ah, het zal inderdaad zijn dat hij gewoon uh, Californië en uh, een Loer wil draaien. Zo. <gacht> maar uh, dat, daar, dat daar ook weer een definitieoprekking in zat. Dat, uh, en, en, en uiteindelijk dan het tegenovergestelde bereikte dat had ik even niet door. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dankjewel. Uh, hij, hij, hij, zijn echte naam staat er niet bij. Maar uh, hij, de, de beste luisteraar die heet uh, Words Word. Dat is zijn uh, bijnaam op uh, Steamit. En uh, ja, en hij schreef er ook nog bij voor Henk, die uh, Alexandria Cortez is inderdaad net Mao. Uh... Hm, ik zag toch een mooi plaatje staan, maar uh, iemand die had uh, Alexandria Cortez net een beetje veranderd. Ik kan, ons, ik kan hem even posten zo, <laughs> zodat, ze, <laughs> zodat ze heel erg op Mao lijkt. Dat is een hele mooie artistiek gezien heel mooie gedaan hè? Oké. Okay. Ja, er waren wel mooie dingen. AOC, CCCP, had hij ervan gemaakt. Uh, wacht, we gaan hem even openen. Uh, ctrl Hartstikke idee. Uh, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik zie hem, ja. Je ziet nog dat het AOC is, maar hij heeft, <lacht> heeft er toch een beetje een de Chinees van weten te Ja, uh, uh, uh, yeah. goed. Maar we uh, zijn door alle berichten heen. Dus uh, ja... Ik ga bij deze ook uh, afscheid nemen. Ik wil in ieder geval uh, ja, de deelnemers en de luisteraars van harte danken. En uh, ja, voor het uh, luisteren al dan niet uh, voorzien van content. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. U kunt op het forum uh, kunt u, uh, reageren. Dus gewoon op uh, vrijdradio.com forum klikken. En uh, ja, dan kunt u uh, een bijdrage doen. Ik uh, wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En uh, ja, tot volgende week. Een zieke idee. Ja. Zo. Ja. So. ja. ja. Hebben we hebben het weer uh, gedaan. Ja. Ja, we hebben dus weer weer op de shaft. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, Klaas is er niet bij, joh. Schaffendash, <laughs> inderdaad. Ja. <laughs> Want hadden we hadden nu nog een uurtje over bitcoins kunnen hoor. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, goed, ik zet de recorder eruit.